9 uur. Kirsten Klomp met het schietpartij op een school in Roseburg in Amerikaanse staat Oregon zijn 15 doden gevallen. Ook meldt de politie dat er 20 mensen gewond zijn geraakt. De schutter is opgepakt, het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt. Het gaat om een school voor hoger beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen. De campus is afgesloten. Op de A15 is een motoragent zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft de chauffeur de man met opzet aangereden. De politie kan dat niet bevestigen en doet nog onderzoek. De agent zou de vrachtwagen hebben willen aanhouden, waarna de chauffeur op hem zou zijn ingereden. Andere weggebruikers hebben de vrachtwagenchauffeur verderop klemgereden. Hij is daarna opgepakt voor verhoor. De stichting Volkswagen Audi claim stelt Volkswagen importeur Pon aansprakelijk voor de schade van duizenden autobezitters. De stichting eist per aangesloten Volkswagen bezitter 3000 tot 7000 euro schadevergoeding. De claim kan in totaal oplopen tot meer dan een miljard euro. Dat is afhankelijk van hoeveel Volkswagen bezitters zich aansluiten bij de stichting. Tot nu toe hebben in een paar dagen tijd zo'n duizend autobezitters zich aangesloten bij de claim. De hoge snelheidslijn Zuid kampt met betonrot en kan niet goed tegen vorst en groeiend mos. Staatssecretaris Mansveld heeft een onderzoek over de slechte staat van het beton naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt dat de garantietermijn van vijf jaar is verlopen. De angst voor betonrot bestaat al langer. In een rijpwetering in Zuid-Holland schoof in april het spoor langzaam van de verdering af. En in Prinsenbeek bij Breda is het spoor ook aan het verzakken. Het weer vanavond is het vrijwel overal helder en vannacht koelt het flink af naar minima tussen de 2 en 7 graden. Morgen begint de dag met mist en laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het!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 Ik, uh, ik, ik, we hebben het er net over, Marcus en ik, over van, uh, hoe die uh, versie uh, zou gaan klinken van, uh, van, van Ruvayda en uh, Joost. He, uh, waren twee weken geleden waren ze hier. Ja. Uh, wacht even, sorry Marcus, maar ik moet je wel uh, de, de goede microfoon geven. Ja, geef niet, maar uh, we hadden toen op een gegeven moment, uh, speelden ze, speelde ze dit uh, akoestisch. En jij hebt volgens mij een beetje je vingers af zitten liggen thuis, denk ik. Of ja, niet? het zou wel mooi opnames worden. Ja, ja, dat uh, dat, dat, dat impro-trommeltje met, uh, met die rare nootjes ofzo die erop lagen. Ja, ik weet het niet, maar het was heel apart uh, toen ze dat nummer uh, speelden. Want uh, ze zaten echt zo te gnifelen, ja, van uh, we gaan een nieuwe nummer spelen. En ineens kwam hij voorbij en ik denk: wow. <laughs> dus dat ja, was echt was niet verkeerd. Uh, en uh, uh, ik denk dat jij aan uh, oma Martijn van Waver hebt een beetje zitten denken want die, die die was ook al honderd uit aan het. Uh, uh, uh. Kletsen over, over de manier waarop je opnames moest maken. Je dus, uh, ja, ah, hier heb ja. ik ook wel wat van Oké. Ja, ja, ja, okay. uh, goed, uh, maar dit is, dit is uh, iets uh, voor uh, wat wij uh, straks uh, hopelijk... tussen nu en een paar weken op de bandcamp laten komen. Met uiteraard de toestemming uh, natuurlijk uh, van, ja, ja. uh, van uh, Southbound zelf. Ja, want als uh, je hier staat, schrijf je alles weg. Hè. Ja, uh, oké, okay. uh, <laughs> nou, dat is wel de bedoeling. Dus Jurre, het uh, bruggetje is weer snel gemaakt naar jou toe. Dat uh, betekent dus dat, uh, dat als je hier... Uh, geweest bent en uh, Marcus uh, gaat zich er nog een keer uh, over ontfermen, dan uh, weet je dus dat je, dat je opnames nog een keer op de Bandcamp uh, terecht kunnen komen. Dus, nou, klinkt uh, leuk. Klinkt leuk. Ja, klinkt hartstikke leuk. Uh, vind je het uh, prettig als. Uh, als uh, want je zit nu in een situatie, natuurlijk, dat je wel alles uh, kan gebruiken, alle publiciteit, denk ik. Ja. Want uh, ik, ja, uh, want. Ja, je schrijft al lang muziek, hè? Um, nou ja, ik ben in principe. Uh, begonnen toen ik 12 was met gewoon met muziek maken. Zeg ja. maar. Voornamelijk Namelijk dan zingen. Hm. Zang was mijn eerste, uh, wat ik eerst wat ik deed. gitaar gaan spelen en ja, eigenlijk toen ik een beetje mijn weg kon vinden op mijn gitaar. toen ben ik ook gewoon nummers gaan schrijven. Ja. En dat was eigenlijk toen ik 13 was. En nou ja, en die tijd tot nu. Ja. Dus. Uh, heb jij altijd ook uh, naar muziek zitten luisteren? Uh, van, van hoe anderen dat, uh, dat deden? Uh, ja. Ja? ja, ik heb wel heel veel... Uh, nou, niet hoe anderen het echt deden, maar ik heb natuurlijk wel altijd ja, wel muziek inspiratiebronnen geluisterd. Uh, inspiratiebronnen noemen ze het. Uh, ja, dat bedoel ik, dus referentiepunten, uh, om het allemaal zo te zeggen. Want inspiratie, uh, dat zegt uh, ze wat half Nederland al. Uh, van, uh, en door wie ben je geïnspireerd? Inspireerd. Of uh, wie zijn je voorbeelden? Maar er zijn altijd wel... Uh, ...punten uit de muziek waarvan je denkt... Hey, ...dit is een leuk uh, sample tjoh, of uh, weet ik nog wat... ...dat kan ik wel ergens op een andere manier weer ergens uh, bewerken... Tot, uh, ...tot iets origineels. Nee, ik gebruik niks van andere mensen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar uh, je kan uh, op een idee komen van iets wat nee, je hoort. Of niet, niet? Ook niet. niet. nee ik, ja, ik denk dat dat onbewust gaat. Ik heb bij ja. mijn pianoleraar die, die, die zei toen tegen mij van Jurre... ...hij zegt... Uh, als mens neem je van alles op. Ja, dat, en alles bedoel, ik. Wat je dat hoort, bedoel ik dus al. Dat, dat, dat, ja. dat neem je onbewust op. Dat ja. gebruik je niet bewust, maar dat nee. neem je onbewust op. En op het moment dat jij gaat zitten en jij hebt een gevoel in je en jij gaat dat uiten door middel van muziek, ja. dan komt dat gewoon uh, ja, dan, dan komt dat ook terecht in jouw muziek. Dus je hebt best wel kans dat het, natuurlijk iets van ja, een invloedverandering dat is. Logisch, ja. ja, dat is logisch. Uh, en dat is ook wat ik eigenlijk in feite dus ook bedoel. Het is niet dat je iets pikt of wat dan ook... Hè, maar dat je onbedoeld, onbewust uh, door, uh, door iets uh, op het spoor wordt gezet... en dat je dan op een gegeven moment denkt van... Nou, dat is heel leuk. Maar ik kan het nog, uh, nog even net een andere draai aangeven. Waardoor het uh, van mij is. Zoiets. Dat bedoel ik ermee te zeggen. En dat is wat jouw pianoleraar denk ik ook uh, heeft bedoeld. Denk ik dan, ja. dat, uh, dat is wat, uh, wat ik er eigenlijk mee uh, betoog. Uh, nou ja, je hebt Rob Akda al woord uh, gedaan. Uh, die voorronde van de gitaarnem. Daar heb je aan meegedaan. Daar gaan we, gaan we straks het even over hebben. Want, ja. uh, want uh, daar zit een nummer in uh, wat jij daarvoor uh, hebt uh, ingezet. Ja. Hè? Ja. Ja, dus dat, dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we weer even naar de muziek uh, toe. En dat is uh, Edith Lerkers. Ken je dat? Nee. nee. nee. Zal ik even vertellen. Edith Lerkers is uh, de moeder van Marnix Dorenstein. Wie is Marnix Dorenstein? Marnix Dorenstein is weer de producer van het laatste album van Herman van Veen. Kerstvers. En uh, Marnix is de zoon van Edith Leerkers. En ze hebben op een gegeven moment uh, bedacht van... Man, uh, dat wat jij gemaakt hebt, dat is zo goed. Dat moeten we toch gaan uitbrengen. Dus hij heeft uh, zich ermee bemoeid. Nou, uh, als je Herman van Veen heet... En je hebt een van de jongste producers van Nederland. En uh, die, uh, dat album is echt een succes geweest. Dat is vorig jaar gebeurd. Um, kan je toch wel zeggen dat ook uh, dit album van, uh, van zijn moeder... toch wel redelijk geslaagd is. Uh, het nummer dat heet Blazen. En dat nummer dat uh, is ja, eigenlijk uh, is ook Nederlandstalig. En aangezien we toch net een beetje over Nederlandstalige muziek hebben gehad... en dat er zoveel uh, mensen zeiden van... we moeten uh, meer Nederlandstalig op uh, de zender gooien... dan nou doen we dat. Hier dus eet het leerkers met Blazen. Heb het gehad. Te druk om te denken. Te moe om te bellen. Plof ik op de bangen. Zet langs de kanalen. Terwijl ik aan je denk...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 Als ik het niet weet, dan zoemt die bronvlieg in mijn hoofd. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen. En het mail in de mond laten. Je kunt niet blazen, je kunt niet blazen. En het mail in de mond laten. Maar als je echt iets wilt, nou doe het dan, doe het dan, doe het dan. En dat was het. Een... Helemaal. Helemaal. Uh, Edith Leerkers was dat met uh, blazen. En het is uh, weer tijd uh, voor uh, Jure van der Linden. Die uh, daar uh, zit achter de piano. Want dat hebben we zo uh, eventjes uh, een beetje doorgesproken. Want het laatste nummer dat slaat op gitaar. Want ik zit er al een hele tijd al een beetje in een aanloop op te nemen. Maar dan willen ze natuurlijk de mensen wel uh, weten. Wat is dat dan? Nou, blijf maar gewoon even luisteren. Naar, uh, naar datgene wat we nog in petto hebben. Want daarvoor, uh, dat, uh, dat noemen we met een heel mooi woord... Teasen, plagen. Hè? De luisteraar een beetje plagen. Van wat gaat Jure straks nou vertellen over gitaren? Uh, de eerste twee, uh, of de laatste twee nummers. Uh, je zit achter de piano. Welk, uh, welk nummer ga je spelen achter de piano? Eerst de Together spelen en daarna op de gitaar Shake Me. Oké, okay. Together and Shake Me. a found a hero She a yeah. a hero of you And the a place you said it Symbolizes That you never love You're in my heart You're in my heart Life is hard You're on your own I wanted to share You like it, la la la la la oh. Die kan ik mij nog herinneren van de avond dat wij uh, op de Rob Agda-woord uh, deden. Want daar kwam hij voorbij, Together. En hoe heette die verder? Together en me, hè, of zo? Nee, nee, nee alleen Together. together. together. Ah, together. <laughs> en kort. Ja, heel kort. Heel <laughs> kort. Uh, nou ja, uh, dan het nummer wat jij uh, gebracht hebt uh, tot uh, Gitaalem. En sterker nog... Je hebt er zelfs een voorronde mee weten te winnen. Dus, dus, dus, dus ja, het gaat gebeuren. Jurk gaat naar de finale. Uh, gaat dat met dit nummer gebeuren? Ja, dat gaat met dit nummer gebeuren. Ik ben heel nieuwsgierig. Laat me horen. Shake me. I just wanna lay down and rest. Looking how the sun has set With my gloss half full. I wish that you could turn Together lying in the cross Waiting for the time to pause Sharing happy memories Thinking about the things That we could be Girl just Kick me, wake me, steal and take me, don't hesitate. And girl, just hug me, touch me, 'cause I won't stop ya, don't hesitate, don't hesitate. going down. Time is running out. The glass is something now. It's time to leave. Time to go right now. Because you shake me, wick me, steal and take my own assy tear. And girl, just me, touch me, because I won't stop, yeah, I don't hesitate, don't hesitate. And now the sun is down, we are home right now, in our bath somehow, just sleep Because you shake me, wake me, sea line, take me, as don't hesitate. And girl, just hug me, touch me, because I won't stop you, I don't hesitate. Don't hesitate. Don't hesitate. Gitaarklanken gitaaklanken moeten nog eventjes... Uh, maar dat was hem. Uh, Shake Me. We gaan het zo over dat, uh, onder andere hebben over dat nummer. En over Jurre aspiraties nog uh, bij uh, Gitalem. Want uh, hij staat dus in de finale. En dat was dus de reden waarom we hem ook uh, onder meer hebben gevraagd. Niet alleen vanwege zijn deelname hier aan uh, de Roppe agda Award, Maar ook dus daaraan. Uh, nu is het uh, tijd voor een eigen opname die we hebben gemaakt uh, vorig jaar was nog heel erg leuk uh, toen, uh, toen, we dat, uh, toen we dat hadden. Uh, want Koen Brouwer, hij uh, is van Julius... die had op een gegeven moment uh, de, de, de gedachte van... ja, ik moet toch nog wat eten voordat ik uh, ga spelen. En uh, die uh, zat heel stoer in de auto te bellen van... ja uh, joh. En dat was dan uh, hier uh, verderop hebben we daar... in een van de Japanse restaurants aan de Zandvoortslaan zitten... En uh, dan wilde hij even sushi bestellen. Want ja, het uh, moest heel snel gebeuren. En uh, dan kwam hij met een bak sushi hier binnen. En dat was ook uh, de sushi van Julius. Ik heb er ook zelfs ook nog zo'n uh, verhaal over geschreven op mijn website. Maar ook uh, gewoon uh, over de muziek uh, die ze op dat moment maken. En het gaat goed met die jongens. Want uh, in november mogen ze aan het eind van uh, de concert van Simple Minds... mogen ze nog uh, uh, de mensen in de Heineken Musical plezieren. Dat hebben ze al eerder gedaan. Bij u Too. Nieuwe single heet don't stop, maar zoals gezegd wij hebben er dus een eigen versie en die ga je nu horen hier bij Alternative FM. I got a feeling and today it's gonna be my day. The sun is shining. Let's go outside and let the music play. Lots of short to waste it.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 is gonna be my day. It's time to make some changes and choose to go another way. I just wanna have some fun. Let the good times roll this way. Let your worries come undone and today will be your day. Don't you ever stop now, do it again. I will never stop now, do it again. Don't you ever stop Dit uh, nummer voor het eerst uh, hoorde... Toen moest ik even wel wat wegslikken. Uh, Heb ik weer toch weer een klein beetje weer. Ja, hij heeft het uh, voor elkaar gekregen... Om uh, de gevoelige snaren bij mij uh, te vinden. Maar het uh, dat, heeft uh, dat uh, heel subtiel gedaan met dit nummer. Someone heet het. Uh, de clip is uh, destijds uh, geschoten op uh, Vlieland. Ja, uh, je kan het uh, slechter uh, bedenken. Maar goed, um, het is uh, een heel leuk nummer uh, geworden. Daarvoor hoorde je Don't Stop van Julius zoals wij ze hier hebben gehad, ja, zoals ze die zijn geweest en ze zijn nu heel erg groot in Nederland aan het worden, dus ja, ook dat, uh, dat maken we mee. Dus uh, de, de betere bands en de betere muzikanten die hebben we hier toch allemaal een beetje gehad. Dus in dat rijtje jure zit jij dus er nu ook nooit weg, hè? Nou ja. <laughs> nou, uh, ja, bescheidenheid, ja, uh, bescheidenheid is, uh, is natuurlijk heel erg mooi, maar uh, je bent al aardig op weg, denk ik zou ik even de titel die ik even gepost heb op, uh, op uh, Facebook. Op weg. Ja, ik zag een tag. Ja, zag ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, want uh, Gitaarlem, daar sta jij in de finale met dat nummer Shake Me. Ja, klopt. Ja. Um, hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe ben jij uh, in Gita bij Gitaarlem eigenlijk uh, terechtgekomen? Heb je gewoon besloten van, nou, dat ga ik maar doen? Ja, ik, uh, nou ja, ik, je, ik had vorig jaar ook al meegedaan in Gitaarlem. Mm heb -hmm. ik ook uh, meegedaan aan de voorranders. En uh, ja, toen heb ik het gewoon ergens zien staan. en Toen dacht ik, ja, dat is... Een heel leuk initiatief. Het ja. gaat om muzikanten hier in de regio. En het is weer een, een kans om voor iedereen weer wat te doen met muziek. Mm -hmm. En ja, dat zag er gewoon zo leuk uit. En het klonk ja. allemaal zo leuk. En er gingen zoveel mensen met zoveel enthousiasme ook mee om. Dat mm -hmm. ik dacht, nou, ik wil ook meedoen. Het, ja. Dit bedoel, het is een, een kans. En die uh, laat ik niet voorbij schieten. Nee. Vorig jaar niet gehaald. Toen waren er gewoon. Uh, ja, het was gewoon. Uh, de competitie is gewoon. Ja, moorden. Ja, moorden. En uh, toen heb ik besloten om dit jaar gewoon weer mee te doen. En uh, dit jaar is het gelukt. Nooit opgeven, nee, nooit opgeven! Never nee, surrender! Nee. <laughs> dat was hier zoiets van, van ja, wat er gebeurt, ik ga het gewoon nog een keer gebruiken. Ik ga het gewoon nog een keer doen. Nee. Um, wie, wie zitten er nog meer in eigenlijk naast jou? Uh, uh, volgens mij tot nu toe uh, Auk en Lorenzo, die doen uh, ook mee. Ja, dat, uh, die kennen we ook nog van de Robak ackdown doen ook mee. Ja, die doen ook mee. <laughs> en uh, volgens mij moeten ze nog uh, voorrondes houden op uh, andere plekken. Ook nog? Ja. Dus, uh, ja dus dus ze hebben nu de, twee de, voorrondes, eentje in uh, Haarlem en eentje in uh, Schalkwijk. Ja. En uh, nou, daar kom ik dus. En komen Alco en Lorenzo, zeg maar, uh, ja. vandaan. En als het goed is, hij ze nu nog in uh, en, uh, muziekscholen en uh, okay. in het uh, ja, ja, ja. Dus uh, nou ja, ze zoeken het wel een beetje op uh, als ik het. Uh, is dat nog steeds met een beetje betrokkenheid uh, van Giel Belen, onder andere? Of, uh, dat, dat, dat, weet weet niet, dat weet je niet. Dat uh, weet je niet. Nee, want die, die, hem heeft hem er niet wel, die heeft er wel heel veel uh, aandacht aan besteed uh, in de aanloop naar series Request 2014. Dus dan ja. heeft hij er wel wat mee gedaan. En uh, Aina is er toen uh, uh, ook uitgerold uh, toen. Ja, dat moet jou. Uh, dat moet nog uh, ergens bij jou wel nog bijstaan, denk ik, of niet? Ja, vaag. Maar diezelfde Aina heeft wel meegedaan, ook aan de Rob Akdawoord. Heeft ook nog meegedaan. Dus ja, dat weet, dat weet niet of was. dat samen. He? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Um, maar uh, is dat, is dat een, uh, voor jou een, middel of een manier om dan je muziek weer uh, verder onder de aandacht te, te brengen? Dit uh, gitaarum Is dat een gitarum, podium? Ja, ja. Ik denk dat het voor mij ook wel weer een podium is om, uh, om ook weer te groeien. Ja. Dat nu uh, View harmonie in Haarlem. Nou ja, bedoel, hoe leuk is dat? Dat is ja. gewoon een heel mooi podium. Ja. En het is gewoon ontzettend leuk om daar te staan. Ja. En daar kijk ik ook absoluut naar uit. Want ik het ja. Ja, is gewoon weer zo leuk. Het ja. zijn zulke mooie podia waar je dan kan komen. En uh, nou ja, wie weet levert het wat op. Ja, het is hetzelfde met Rob Akda. Het is gewoon zo'n leuk podium. En die moet er gewoon genieten. weet je. Dan ja, ja. moet je niet komen voor de wedstrijd. Dan moet je komen om te genieten. Ja. En het gaat om het muziek maken. Ja, ja precies. Ja, en uh, appelsperen met bananen. Zoals Peppe dat wel eens zegt. Ja, oké, okay, dat uh, gebeurt uh, veel te vaak. Uh, maar het gaat uiteindelijk om de muziek. Want uh, in ah. jouw geval. Ja, er stonden hele zware bands eromheen. En er kwam jij uh, in één keer aan. En uh, dat was... Uh, <laughs> ik kan me er nog iets van herinneren. Er stonden geloof ik drie, uh, drie zware bands uh, stonden te ja. spelen. En uh, ineens uh, was er ook uh, ja. de verademing met... <laughs> een uh, mannetje met een, uh, met een gitaar en met een uh, piano. En die stond zich... Uh, dat was eventjes... Uh, anders. Anders, ja. Toen moesten mensen ineens uh, luisteren. Uh, in plaats van een beetje... Doorpraten. Doorpraten. Ja, dat gebeurde toch wel. Maar uh, ja, jouw muziek is uh, echt luistermuziek. Ja, nou, ja, ik denk het wel, ja. ja. ja. We proberen mensen ook wat uh, te vertellen natuurlijk. Ja. Het is ook niet dat ik zomaar iets schrijf gewoon om het... Nee. om te schrijven. Nee, ik probeer echt een, een verhaal... het gaat ergens over ja. en ik wil mensen... misschien wel wat leren of wel iets vertellen over wat er is gebeurd. Ja, zijn jouw liedjes dan gebaseerd op... wat jij mee, zelf meemaakt of ja, wat er absoluut. in de wereld... Uh, absoluut, gebeurt? absoluut, ja. Ja. ja. Ik heb... Uh, ja, ja, je zou niet kunnen zeggen... Joh, je kan niet zeggen, joh, mijn leven is gebaseerd op mijn liedjes... maar je ja. kan wel uit mijn liedjes heel veel halen, ja. Want ja. het gaat allemaal over mij en over wat ik zie... en over wat ik natuurlijk ook vind. Want... Is het jouw denkbeeld uh, van... ingevat in een liedje? Van, uh, van als jij iets uh, ziet op televisie... Hè? het verhaal over die Charlie Hebdo... Ja, en, ja, doordat, bijvoorbeeld dat, dat is dan dat, één ja, voorbeeld? Dat is dan uit frustratie... Uh, ja. en uit... Uh, ja, wellicht ook wel uit angst dus wordt dat geschreven natuurlijk. Uh -huh. En dat, dat maak je dan. En dat komt natuurlijk vanuit jouw oogpunt. En ja. mijn gevoel... en ja. mijn manier van het kijken naar die situatie. En ik denk uh -huh. dat... Maar misschien zijn er mensen het dan wel met mij eens, maar misschien ook wel helemaal niet hoor. Dat hoeft natuurlijk nee. niet. Maar dat is natuurlijk mijn verhaal. En ik probeer dat verhaal, hoe ik dat zie en hoe ik die situatie dan ja, naar mij overkomt, dat probeer ik natuurlijk in dat nummer te verwerken. Ja. En dat probeer ik aan mensen te vertellen. Ja, want dat, uh, dat is uh, de, de, de man die het liedje uh, vertelt in, uh, in een stuk muziek. Ja, ja dat, dat is wat ik wil. Uh, is het ook zo dat jij uh, het liefst uh, dan gewoon met gitaar en piano uh, door het hele land heen trekt uh, en in, in, bijvoorbeeld in een café op een kruk gaat zitten of weet ik veel wat oh. en dan ook het verhaal gaat vertellen van... Nou, dit liedje heb ik geschreven, bla bla bla. Oh ja, dat zou je zo kunnen noemen. Maar dat komt omdat ik weet dat achter elk nummer wat ik heb. daar zit een gedachte achter. Het is niet een op zichzelf staand stuk. Maar zo zie jij je wel zitten. Dus gewoon avond aan avond zou jij dat... Kijk, zitten daar mensen op te wachten? Dat is natuurlijk vraag twee. Maar... Maar zou ik, uh, het, ik zou het doen? Ja, ik zou het uh, doen. doen. Ja, als, het, uh, als, je, uh, als je het podium krijgt, zou je het doen. Natuurlijk. Als ik het podium ja, krijg, zou ja. ik het doen. Maar ja. waarom, er staat tegenover uh, natuurlijk ook wel mensen die luisteren. Uh, bedoel, je gaat het niet tegenover mensen doen, niet zich omdraaien en een biertje pakken. Uh, nee, nee, nee. nee, nee want, uh, dan In krijg patronaat je... hoef je het niet te doen. Nee, want nee. Uh, ik, ik kan me nog iets uh, bij Bittersoet nog iets herinneren uh, van Kees Mayfield. Ja, tenminste, ik ben er niet bij geweest, maar ik heb het verhaal gehoord. Uh, toen begonnen ze dus uh, door zijn uh, liedjes heen. Uh, toen zei Kees, nou uh, de groeten. Uh, ik, ik ben hier niet uh, gekomen om het, uh, om het geblaad van jullie onderling aan te horen. Er uh, moet wel geluisterd worden naar mijn muziek. Dus dat, uh, dat, dat is dat een beetje... Dat snap ik wel, ja. Ja, uh, muziek uh, wat je nu gemaakt hebt. Dat is natuurlijk ja, uh, in een uh, hele pure vorm. Met piano en of, met, het, ja. uh, met de akoestische gitaar. Maar, Zit het dan al in je hoofd van hoe, dat je bijvoorbeeld dat nummer nog uh, veel verder aan zou kleden als je denkt. Oh, ik zou hier een drum en daar een, uh, bijvoorbeeld weer een uh, weet ik veel wat. Uh, heb, heb je dat nu ook al? met die Het zijn die, zeker je... nummers waar ik, waar ik natuurlijk wel uh, um, ja waar ik wel meer dingen bij hoor. Zeg maar. ik, heb ja. ook, uh, ik neem wel eens op in de studio en dan kan ik, heb ik dus ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld uh, een piano en een gitaar in te spelen. Een speel spel ja. mezelf in en een tweede stem erbij te doen. Ik ja. vind zelf de tweede stem altijd. Uh, ja. Erg fijn met mijn muziek. Ja. En uh, die opnames heb ik ook. Dat ik gewoon met een, een gitaar. En dan komt later een piano doorheen. En ja. een, een, een tweede stem bovenop. Ja, dan denk ik, ja, dat is wel. De... Gelaagdheid noemen ze dat met een ja, mooi woord. Ja, ja een gelaagdheid met een mooi ja. woord. En dat is wel waar ik op zoek ben. Alleen ja, het, het probleem is op dit moment dat ik dat allemaal zelf moet doen. Mm -hmm. Dus uh, daar betekent geen drums, want dat uh, speel ik zelf niet. Nee. Uh, maar dat betekent wel dat ik natuurlijk een gitaar of een piano of een uh, mondharmonica of een. Of ah, een heb, zang. Je, uh, heb je al mensen in jouw omgeving die, die instrumenten wel zouden... ...kunnen bespelen. Ja. Dus, dus, dus, je, ja. dus je kan wel uh, misschien zou een, een bandje... Ik zou theoretisch gezien mensen kunnen vragen of ze mij, uh, met Even, mij mee zouden uh, willen. Ja, uh, dus een beetje in een kleine tournee uh, in kleine zaaltjes of wat dan ook. Dat zou een, een optie zijn. Ja. ja. Maar dan geef ik je op een briefje mee. Dan wordt het minder uh, geleuterd hoor. Dan gaan ze echt wel luisteren. Dan moeten ze wel luisteren. Goed, uh, we gaan zo nog even verder uh, met je praten. Maar uh, we hebben ook nog uh, wat uh, muziek uh, hier weg te draaien. Hier is uh, Eva Almagor met uh, Silverlining. By the moon, there are brighter skies up above. I Er zijn van die uh, nummers die, uh, die, die je zeker moet draaien. En uh, ja, er uh, was op een gegeven moment, een paar weken terug... Uh, had Marco de Mes uh, een gedicht uh, gemaakt. En dat gedicht, dat uh, paste toch wel een beetje bij de sfeer... bij dit liedje wat uh, Fabian de Dammers mij ooit uh, heeft uh, gegeven... En het uh, nummer wat ik uh, nog steeds uh, graag draai, en zeker nu, in een tijd dat wij uh, nogal in een uh, warge wereld, in een chaotische wereld uh, leven. Dat is uh, de reden waarom, uh, waarom we Under Milkwood ook uh, draaien. Nou, uh, daarvoor hoorde je een, uh, een nummer van Eva Almagor en Silver Lining. Het is uh, nu bijna kwart voor de tien. Uh, even aan uh, Jurre vragen: van, uh, van wanneer is die uh, finale van Gitaarle? 11 november. Oh, dat is al vrij snel. Dat ja. is uh, anderhalve maand eigenlijk al. Ja. Want we zitten sinds vandaag in oktober. Dat klopt. Ja, het <laughs> ja. schiet alweer op in de tijd. Um, um, gaat dat ook nog een speciale voorbereiding uh, treffen of uh, doe je daar niet aan? Ja, ik ga natuurlijk zorgen dat ik, uh, dat ik er uh, klaar voor ben. Ik <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. ga er niet met alle werk heen, Nee, nee nee, niet. nee, nee, ik ga me natuurlijk goed uh, voorbereiden en uh, ja, zorgen dat ik er helemaal in zit. Ja? Nou ja, ik ben in mijn eentje ik kan niet heel veel uh, natuurlijk heel veel bijzonders doen, maar ik zorg dat ik zelf er helemaal klaar voor ben natuurlijk. Ja. Um, uh, uh, je gaat dus ook in je eentje daar uh, staan. Ja. ja. ja. Um, dan las ik ook iets uh, op jouw website over huiskamerconcerten. Doe je dat al? Of uh, is dit uh, ja, nu gelijk meteen een oproep van uh, nou als je wat als hebt. Je dat, als je, ja, natuurlijk doe ik dat. Uh, ja, dat heb ik wel eens ja, gedaan. ja Dat vind ja? ik hartstikke leuk. Ja. Ja, het is wat kleiner. Hè? Ja. Het is niet zo groot als een, uh, als een podium. Maar nee. het is, dat, dat maakt het wel heel warm. Ja. Heb, je al, uh, heb je dat al gedaan of niet? Ja, ik heb het ook een keertje. Ja. Uh, is dat iets uh, wat je ook nog, uh, nog meer zou uh, willen doen? Ja, natuurlijk, is het is het toch is? hartstikke leuk. Ja, ja. Ja, ik, vind, ik vind elk optreden ja, leuk. Ja. Het is allemaal anders, zeg ik uh. altijd. Dus een podium is anders. Een uh. huiskamerskant is anders. Op een markt staan is anders. Maar ja. het is allemaal leuk. En een kroeg staan is ook anders. Een kroeg ja. is... Ook weer ook anders in een verzorgingshuis is Ook, ook anders. anders. Ja. Um, want dan is uh, mijn vraag ook weer van: hey, je, je hebt meegedaan naar de Europac, dat wordt nu uh, met Gitarlem wat na de 11 november. Dan zit ik me toch af te vragen: zit je niet stiekem aan een soortement van EP te denken, die je dan ook op een gegeven moment uit wil gaan brengen? Ja, dat is wel natuurlijk een, dat zeker een iets wat, uh, ja, dat, dat is zeker een doel, en dat is ook zeker een doel wat ik ooit uh, uh, wil gaan, uh, ja, gaan bereiken, natuurlijk. Dat is wel hmm. iets wat ik wil halen. Uh, maar dat wil ik wel goed doen. Yeah. Dus, uh, geen half werk? Geen half werk. Nee. En dan wil ik er dus ook vol in gaan. En dan wil ik dus ook inderdaad uh, met een drum of met een cajon, eh, huh? wat wel past bij mijn uh, muziekstijl. Ja. En uh, tweede stem, piano, gitaar. Ik wil ja. dat wel compleet maken. Ik wil dat afmaken. Is, maar... is dat ook wat je van haar uit toch uh, meegekregen hebt? Geen half werk leveren. Geen half, dat is uh, absoluut is dat wat ik een, van de credo, keken, Is dat ja. een credo in <laughs> Huizen van der Linden? Van, uh, van, ja, je mag alles doen, maar alles geen half werk Nee, daar ja, heb je, ja, je niks aan. Nee. Uh, heb je, heb je uh, ouders ook uh, in dat opzicht ook gestimuleerd in het uh, muziek maken? Want ik kan me voorstellen, nou die jongen. Ik kan wel beter uh, iets uh, gaan doen, uh, die, die IT of wat dan ook. Maar uh, nee, in jou geval nee, nee. is dat niet, uh, niet. Ik heb me altijd wel gesupport uh, gevoeld. Ik ja. Ja? Uh, ben altijd wel heel druk geweest geweest uh, ja? met muziek. Dus uh, al was het dan mijn school, dan was het weer iets anders. Ja. En uh, kijk, het was uh, ben ik heel eerlijk in, het was altijd vrij om te doen. Ja. Ik, ook altijd, ik had altijd de mogelijkheid om, om dat te doen. Ja. Maar dan wel uh, zolang de school goed gaat. Dus Je ja. mag de er niet onder school. De school mag er niet onder oh, nee. nee, Maar uh, dat vind ik ook niet zo heel erg raar. Ja. Nee. Uh, heb je, wat, wat, wat voor opleidingsrichting doe je? Uh, ik heb een uh, uh, paar jaar geleden met een haven afgerond en ben nu door gaan studeren naar het VWO. En ik zit nu in mijn laatste jaren VWO-opdichters. Ja. En, en uh, uh, wat is, uh, wat is uh, jouw. Uh, wat is de volgende stap? Toekomstplannen, dan? ja. Uh, dat is heel lastig. Omdat ik, dat uh, ja, nou, zal je zelf denken, ook wel begrijpen, een beetje ja. in de split zit natuurlijk. Ik wil ja. natuurlijk aan de ene kant heel graag iets met muziek doen. Ja. Uh, ook een opleidingsvorm. En aan de andere kant heb ik natuurlijk iets, ja. Is dat, het, is dat mijn plek wel? Uh, ja. dat is toch, ja, broer, je moet toch wel weten of dat je plek wel is. Maar twijfel ik aan ja. of een conservatorium echt voor mij een, een plek zou zijn. Ik zou bijna zeggen, volg je hart. Ja, nee, ja dat is ook zo. En, uh, maar... en ik heb nog een tip voor je. Kijk naar de shift van uh, Wayne Dyer. Van, uh, van, uh, van, uh, die man is in augustus, eind augustus overleden. Dus niet zo lang geleden. Maar op een gegeven moment, dat, daar zitten eye-openers in. Ik zou bijna zeggen, doe dat maar. <laughs> dus bij deze geef ik je dat maar uh, gewoon mee. Uh, want uh, ja, hoe dan ook. Ik bedoel, uh, daar spreekt ik zelf wel uit in dat, uh, dat opzicht. Ja, nu, ga, nu gaat uh, vader spreekt uh, hier uh, even wat zeggen. Dus uh, ik, ik zou bijna zeggen, doe, doe gewoon uh, waar, waar je hart ligt. Ja, maar dat doe ik ook wel. Dat blijf ik ook ja. wel doen. Alleen is de, de manier waarop, dat is De vorm. Ja, kijk, kijk, bij mijn muziek blijven, dat, dat, dat zal ik altijd, want dat, ja. dat, dat, dat, dat, gaat, dat is gewoon de aard van het beestje. Dat, dat gaat er niet uit. Ja. Uh, maar de manier waarop en of ik het dan is dat ik uh, iets economisch ga doen en dat ik dat combineer met muziek, uh, want dat is uh, um, absoluut uh, muziek goed Muziekmanagement zou heel erg uh, leuk kunnen daarom, zijn. Ja. Uh, daarom zeg ik, uh, ik iets met economie en uh, muziek, dat is absoluut niet ondenkbaar. Ja. En uh, waarom zou dat niet kunnen? Dan heb je in ieder geval wel een zekerheid voor jezelf dat ja. je, uh, kijk je kan van muziek relatief moeilijk overstappen naar iets anders, maar je kan van iets anders absoluut wel overstappen naar muziek. Ja, je kan altijd terug, dat, dat is één ding wat zeker is. Um, ik, uh, ik vond het heel erg leuk uh, jou hier uh, gehad te hebben in de, in de studio. En uh, ik zou bijna zeggen, ja, op 11 november wordt, uh, wordt een spannende dag. En uh, ik, ik wens jullie ontzettend veel plezier uh, sowieso op die avond. En uh, wellicht uh, dat we nog iets leuks uh, kunnen melden dan. Ik hoop het. En ik wacht natuurlijk ook met spanning om je EP. Dus dat, uh, want uh, daar zit ik ook wel naar uit te kijken. En dan ga je hem kopen? Uh, ik ga er sowieso om vragen. Ja, ik weet niet hoe mijn financiële situatie er dan bij staat. Het wordt eerder, <laughs> minder, het wordt eerder minder goed dan dat het goed wordt. Dus, uh, dus ik... Uh, dat moet even afwachten. Maar uh, ik uh, ben wel nieuwsgierig als je het uh, werk uh, af hebt. Zeker. Goed. Jurre, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Uh, dat was uh, Jurre van der Linden. We hebben nog, uh, nog muziek uh, liggen. Uh, dit bijvoorbeeld is uh, hier uh, wat, wat zeker uh, wel aan zal slaan. Al is het maar de titel From the Sea van One Clueless Friend.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 There's a brighter future For you and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 and yeah. Cannot believe how much you've grown Sure there's a brighter future for you and. En dit blijft natuurlijk altijd heel erg leuk. De heren zijn hier ook uh, geweest. Uh, One Clueless Friend en ik... Uh, ik kan mij uh, bijna uh, zeggen dat zij dus uh, bezig zijn ook uh, met nieuw materiaal. Dus uh, in dat opzicht uh, gaat het helemaal uh, goed komen met, uh, met, de, met de heren. Uh, deze band zal op 10 oktober hun uh, nieuwe materiaal laten horen in Rotterdam. Halfway Station en Sisters Don't You Cry. SISTER DON'T YOU SISTER DON'T YOU SISTER DON'T YOU En dat was hem, SISTER DON'T YOU cry? 10 oktober, dan wordt hij gepresenteerd hier in, nou niet hier maar wel in Rotterdam en dan uh, zal uh, zij dat uh, gaan doen Um, het is uh, tijd om afscheid uh, te nemen. Volgende week uh, zijn we er weer. Dan zijn Wilf hier Noam hier te gast. Um, straks hebben we natuurlijk onze uh, vriend... die het licht eruit gaat doen hier bij CFM Zandvoort. En dat is Cheryl Dijf... Uh, met een nieuwe aflevering van uh, Tussen App en Vloed. En dit is Kashmir Hakim met Angels. Tot aan het uh, nieuws van 10 uur. Dag!